Het is van Kesteren met het NOS-journaal. In de haven van Antwerpen is zoveel cocaïne in beslag genomen... dat de verbrandingsovers de hoeveelheid drugs niet meer aankunnen. De Belgische douane moet daarom de drugs opslaan. Dat leidt tot een veiligheidsprobleem, want er wordt gevreesd... dat de drugsbendes de cocaïne met geweld komen terughalen. De regering zoekt daarom dringend naar extra verbrandingscapaciteit. In de Antwerpse haven werd vorig jaar een recordhoeveelheid van 90.000 kilo cocaïne in beslag genomen... ...met een straatwaarde van zeker 4 miljard euro. Verwacht wordt dat het dit jaar nog meer zal zijn. EU-commissaris Frans Timmermans is bezorgd over de uitkomst van de klimaattop in Sharm el-Sheikh. Die had gisteren afgerond moeten zijn, maar een akkoord is nog niet bereikt. Zo zijn verschillende landen het nog niet eens over een klimaatschadefonds. Dat fonds moet arme landen steunen bij schade door klimaatverandering... Ook benadrukt Timmermans dat het doel van maximaal anderhalve graad opwarming niet mag worden losgelaten. Hij ziet liever geen resultaat dan een slecht resultaat. Ook klimaatminister Jetten maakt zich zorgen over de afloop van de top. Oprichter van het Amerikaanse bloedtestbedrijf Theranos, Elizabeth Holmes, moet ruim elf jaar de cel in. Ze ontwikkelde een test waarmee ze claimde dat met enkele druppels bloed een compleet medisch dossier kon worden samengesteld. Uiteindelijk bleek het te gaan om oplichting. Het was een gewone bloedtest. Een winkel van het modemerk Guess in Londen is tijdelijk gesloten... en de beveiliging van de winkel is opgeschroefd. Dat gebeurde na een oproep van kunstenaar Banksy om er kleding te gaan stelen. Volgens Banksy heeft Guess zonder toestemming... een aantal van zijn kunstwerpen op kledingstukken gedrukt. Hij ziet dat als diefstal van zijn ontwerpen. Het weer in het zuiden enkele bui, daarna droog en zonnig. De maxima liggen tussen 2 en 4 graden. De komende nacht gaat het vriezen. Morgen bewolkt en regenachtig. En in het noordoosten kans op natte sneeuw. Het wordt dan 3 tot 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Amsterdam staat bij Oudekerk aan de Amstel 6 kilometer file. De verdraging is 20 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu, Goedemorgen Zandvoort. Running away from life is hard to do. Oh awesome. Should feel right too. Friends are for, van Madeleine Bell. Ja, super. En uh, dat brengt ons in het tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. Uh, het zonnetje breekt door en dat uh, is wel maar mooi, want dan is het geen uh, nul graden meer, zoals het vanochtend was. Uh, ja, wat gaan we doen? Tweede uur. En de twee uur hebben we allemaal verschillende gasten. Ja. Um, maar we gaan zo meteen praten met uh, Gilles Kok uh, over het uh, ondernemerschala. Uh, en natuurlijk met uh, de prijswinnares uh, Brigitte van Eigen van het Wapen van Zandvoort. Die uh, de ondernemer van het jaar is geworden. De wisseltrofee een jaar lang op de bar mag zetten. Um, daarna gaan we nog praten met uh, studenten van MBO College Airport. Over de samenwerking van de MBO College Airport met Zandvoort. En we beginnen dit programma met Hans Rijmers. Die komt praten over en een ster van wereldniveau die Zandvoort uh, komt bezoeken. Ja, yeah. goedemorgen. Hans. Goedemorgen. Hans. Goedemorgen. Fijn dat je er bent. Nou ja, ja. We hebben net al geluisterd naar een heerlijk swingend intro van Madeleine Bell. Ja. Um, ja, en ik weet niet of alle luisteraars haar kennen, maar zij is wel een wereldster. Een wereldberoemde ster. Uh, en ze komt naar Zandvoort toe. Ze woont niet eens in Nederland. Ze is een Amerikaanse, zei je net. Ja. Uh, en die woont in Spanje. Ja, ze woont in, in, in Malaga om precies te zijn. In Malaga. Ja. En die komt dus gewoon hier in Zandvoort uh, in de krocht uh, een hebt geven. Wat uitverkocht is natuurlijk. Ja, ja, ja. Dankzij, dankzij een hele goede uh, vriendschap tussen Frits Landersbergen en, en uh, Joke Bruis en, en, en Madeleine Bell. En soms heb je dat soort kruiwagens nodig om, om haar hier te krijgen. Want dat is, dat is best wel lastig. Uh, ja. Ze komt ook alleen voor dit concert hier naartoe. Uh, de achttiende. Normaal gesproken zou ze misschien nog wat andere concerten kunnen doen. ...op andere plekken. Nou, dat is niet zo. Nou, dat heeft ons niet weerhouden om toch te vragen of ze wil komen. Ja. En, de, en dat doet ze met plezier. Ze vindt dat fantastisch. Vooral omdat ze dan weer even speelt... ...met uh, uh, Jean-Louis van Dam en Edwin Cosilius en Frits Landersbergen. Het is lang geleden dat die als kwartet hebben opgetreden. En die genieten daar enorm van. En daar zijn wij dan bij. En dan voelen we ons zeer bevoorrecht. Het is eigenlijk een soort reunie van vrienden waar je getuige van mag zijn. Nou ja, ja. ja precies. Nou ja, ja. Ik, ik heb wel eens gekscherend uh, tijdens het concert gezegd... Van, het was een fantastische repetitie. En wat leuk dat we er met z'n allen bij waren. Ja. Ik, ik bedoel, dat is dan een compliment. Hè? Uh, uh, en dat is ontzettend leuk om mee te maken. Maar dat is dan ook dat gevoel van die, van die uh, huiskamer en die jazzclub... Uh, uh, waar we mee opgegroeid, uh, waar we opgegroeid zijn vroeger. En dat is heerlijk om mee te maken. En, en ja, nu is het dan zo dat ze optreden op het podium. Omdat het niet anders kan. Hè? 190, 190 mannen verwachten 190 we. man gaan erin. Ja, maximaal 190. En, ja. en die hebben we ook. Uh, wanneer er wat afzeggingen komen, dan hebben we een klein wachtlijstje. Maar ja, misschien dat nodig is. Ik, ik weet het niet. Maar 190 is echt uh, maximum. En, en ja, dan kan het niet anders dan op het podium optreden. Normaal gesproken ja. zijn de optreders in, in de zaal. He, dan zit daar tegen de zijwand, een grote spiegel, en daar zitten ze dan. Waarbij muziek en bezoekers fysiek op hetzelfde niveau zitten. Want ja, op de een of andere manier is dat er misschien een beetje ouderwetse gedachte. Maar ik vind dat het zo moet zijn. Ja. Ik, ik bedoel, ja... Had het houdt heel toegankelijk. Ja, ja. precies. formeel informeel. Ja, precies. En, en ik vond het wel opmerkelijk, want uh, vorige week uh, hadden we het concert met G-titulaar. Die stond ook op het podium. Dat is de eerste keer dat hij op het podium stond. Hij is eerder geweest en toen stond hij in de zaal. En dat kon hij zich nog heel goed herinneren. Want op het, toen hij op het podium stond, toen heeft hij dat ook verteld. Ja, ik sta hier en, en ik sta hier hoger. Maar eigenlijk wil ik dat helemaal niet. Ik, ik wil, wil er tussenin staan. Dat vind ik veel leuker. En dat vinden wij ook allemaal leuker. Maar ja, soms is het niet anders. Ja. En, dan, en, en je gaat ook niet zeggen bij en Bell... Uh, van er is 135 man. En dat kan er wel in de zaal. Hè? Dus dat dat uh, als een soort carré eromheen ja. zit. Uh, maar je weet dat er heel, heel veel willen komen. Dan zeg je ook niet bij 135 uh, het is uitverkocht. Dat, nee, dat is onzin. Want uh, zo vaak komt ze hier niet. Ze is één keer eerder geweest in de krocht. Hè? Heel lang geleden. Dat wil je ook niet. Dus ze is dan een keer eerder geweest. Dat is ja, een primeur. Het. Nou, dat is nee, ze is, uh, ja. nee, is een keer eerder geweest. Ja. Ongelooflijk, ja, zeker. Zeker, En, en uh, lang geleden. Daar ben ik overigens niet bij geweest hoor. Maar er zijn mensen bij, dus de echte harde kern die er vanaf 2002 de uh, concerten al bezoeken. Die kunnen zich dat nog goed herinneren. Ja, ik heb er geen uh, actieve herinnering aan. Ja. Geen nee. Nee. Goh, heb je in de politiek gezeten? Ja, ja. Nee. nee, verder van dat. Verder nee. van dat, gelukkig. Nee. Maar uh, uh, nou, nu toch hier samen zitten. Ja. Uh, hoe krijgen jullie dat toch voor elkaar? Jullie vragen maar 15 euro voor een kaartje. Ja. Er komt iemand helemaal uit Spanje, ook nog een wereldster. Ja. Ja. Uh, dat is toch eigenlijk niet te doen? Nee, maar we hebben, daar, we hebben daarvoor gespaard. Okay. We wisten natuurlijk 15 jaar geleden al... dat we over 5 jaar, 20 jaar zouden bestaan. Dat is het. Dat, daar hoef je geen raketgeleerde voor te zijn. Dus zijn we gaan sparen. Gewoon ja. stomweg uh, stom sparen. Uh, uh, uh, we, hebben, we hebben budgetten... waar de muzikanten van betaald worden. En dan hou je rekening... met een x-aantal bezoekers die komen... Hè, om het allemaal uh, om de Groningen sluitend te krijgen. We krijgen nog wat subsidie... van de gemeente. Uh, nu dan van Haarlem-Zandvoort... gezamenlijk, maar goed. Dat krijgen we gelukkig. En dan, en dan komen er wat meer bezoekers... dan volgens dat budget... En dan gaat het er maar om, wat heb je dan aan het eind van, ja, van het jaar, wat heb je over? Ja. He, bij, bij de ene uh, club uh, muzikanten komt wat meer dan je had verwacht. En bij de andere komt er ietsje minder dan verwacht. Ja, dat, dat, zo werkt dat. Maar je houdt, je houdt best wel wat over. Nou, dat hebben we gespaard. En daar kunnen we dan uh, middel en bel uh, uh, voor laten komen. En de reis en het verblijf en, en dat soort zaken. Ja. Maar goed, we hebben dat verspreid. Eigenlijk dat jubileum, we hebben het verspreid... over drie concerten. September, of, uh, uh, oktober, november en december. Dat zit allemaal rondom die 4 november... Hè, wat de datum is in 2002... dat de eerste concerten uh, gehouden zijn daar. Ja, dan, De gedachte was eerst van... we doen het allemaal op één dag. Hè. Rondom 4 november maken we er een groot feest van... met smiddagsoptreders en s'avonds en van alles. Nou, Dat is logistiek niet handig. He, want we willen nog graag een je eten met z'n allen. Die gaat niet eten, die wil weg. Een ander komt, kortom, dat wordt, een, dat wordt rommelig. Dat, dat gaat er niet worden. Nou, dan, dan, okay, dan doen we het over drie concerten. En dan zijn de muzikanten die daar komen... Ja, dat kost dan wat meer he, dan wat je anders regulier hebt. Ja, van harte. Uh, prima. Het is ook het belonen van onze vaste uh, uh, bezoekers die komen. Die hebben, die hebben ons de goede en de slechte tijden doorgeholpen. He, 15, 16 jaar geleden... Uh, zaten er 35, 40 man. Ja, ja Daar Dan was je, daar was je <coughs> blij dat je die had. Maar daar kwam je wel aan tekort. Nou, Erik Timmermans, die, die, dat, uh, die dat toen dat tijd allemaal organiseerde en deed. Ja, wat we tekort kwamen, dat werd er uit eigen zak dan maar even bijgelegd. In de hoop dat het beter zou worden. Nou, in in 2005 uh, of 2006... Uh, uh, toen ben ik erbij betrokken geraakt en toen hebben we de stichting opgericht. Want toen konden we structurele een subsidie aanvragen. Omdat we het op een concertmatige manier doen. He, de mensen komen er binnen uh, kunnen een drankje meenemen, deur dicht uh, uh, zitten en luisteren. Ja. He, dus dan maakt het in, als je op die stoel zit, maakt het niet uit of het nou De Krocht, of Carré of Lamar is. Dat maakt niet uit. Je kijkt naar die muzikanten ja. en die omgeving. Zwa. Lekker belangrijk, daar gaat het niet om. Het gaat om de muziek die gemaakt wordt. En daarvan eh, hebben we altijd gezegd... daarvan willen we eh, het hoogst mogelijke niveau wat we kunnen betalen. En dat hebben we gedaan. En, en dat is nog steeds zo. En dat blijven we nog een poosje volhouden. En daarmee hebben jullie eigenlijk dus een, een mooi cadeau... Uh, bij elkaar gespaard voor jullie leden. Dus jullie Zeker. zijn de jarige. Je ja. geeft eigenlijk iets moois terug... aan de leden die al jaren jaren gesteund Zeker. Hebben. Ja, maar we, we, we kunnen het organiseren... Dankzij, dankzij de trouwe bezoekers die komen. En dat blijkt ook wel. Want we hebben uh, uh, vorig jaar... Uh, uh, paspartoutjes gemaakt. Een concert kost 15 euro. Dus een paspartout... voor negen concerten... is 135 euro... Normaal gesproken met een paspartout krijg je korting. Die hadden we vroeger ook. Betaalden ze 100 euro. Nou had je 35 euro voordeel. Dat hebben we nu niet gedaan. Maar iedereen had wel altijd een vaste plek om daar te komen. Want het bleek dat de vaste bezoekers die wilden komen... die konden niet omdat het uitverkocht was. En dat is heel zuur. Ja. Als iemand altijd komt... En die denkt er dan even niet aan. En je moet zeggen van, het is vol. Ja. Daar kreeg ik een heel ongemakkelijk gevoel van. Dat kan ik me wel voorstellen. Want dat, ja. dat, dat gun je niet. Dat, nee. dat, dat wil je ook niet. En we, doen het, uh, uh, uh, we zijn een stichting. Hè? Uh, het is geen commerciële organisatie. We hoeven er geen geld mee te verdienen. Hè? <lacht> Wij moeten het ook leuk vinden. Ja. Dus toen die paspartoetjes uh, gedaan. En binnen de kosten keren waren er 70 verkocht. Nou, dus dan heb je eigenlijk al 70 bezoekers bij alle concerten. Daar begin je al mee. Nou, ja. en dan, dan, uh, wat er dan bij komt, zeg maar uh, 50, 60, prima. Hè? Maar als we honderd paspartoutjes uh, uh, in de verkoop hadden gehad... waren ze misschien ook verkocht. Maar dan, dat moet je niet doen. Want dan geef je weinig gelegenheid en om iemand die van buiten afkomt... om dan ook nog een kaartje te kopen. Ja. En uiteindelijk gaat het erom, hoe je het dan nou went of keert wanneer mensen voor de eerste keer komen... dat is belangrijk. Want die moeten het doorvertellen... aan anderen... hoe leuk, hoe leuk of ze het hebben gehad. En natuurlijk ook... Uh, de, de, de maaltijden... die Theo uh, maakt. En, en Waarbij we... allemaal uh, heel collectief... aan lange tafels uh, zitten te eten. En de muzikanten zitten ertussenin. En, en, en, en je kan gewoon even met ze praten. Het zijn gewoon het zijn net mensen... Hè? Ik, ik, ik bedoel... Ik bedoel dat heel goed. Hè? Uh, ga je naar... Uh, concertgebouw, Carré, weet ik van wat. Ze komen van de trap af. En ze <laughs> lopen de trap weer op. En je ziet ze nooit meer. Hè? Ja. En dat kost heel veel geld. Hier, hier is het precies hetzelfde. Hè? Maar het is allemaal zo... Uh, gewoon geen drempel. Ik, dat, ja, dat moeten niet doen. Dat moeten we niet doen. Nee. Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat er een prachtig concert aankomt. Ja. Dat uh, we Zee, gaan uh, ja. uitkijken naar de volgende serie van concerten. Ja. We zullen je ongetwijfeld weer snel in de uitzending zien om weer iets nieuws te vertellen. Ik kom graag. Uh, dat weten we. En we moeten ondertussen toch even naar een stukje muziek luisteren. Want ja. we krijgen een berichtje dat uh, onze volgende gast iets wat vertraagd is. Uh... Heel toepasselijke titel: De All-Star. Dus, uh, yeah. Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ain't the tool in the shed.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 Hey now, you're an all-star, get your game on, go play Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid And all that blitters is gold Only shooting stars break the mold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 Beter kwijt. Ja, net als Mo blijven we ook rijden in Zandvoort. En dat doen we nu met het ondernemerschalen. Even een korte terugblik op donderdag, Roy. Gilles Kok is ook aangeschoven in de studio. Goedemorgen. Goedemorgen. En de vierde lijn natuurlijk winnares van de avond... Brigitte van Eijgen van het Wapen van Zandvoort. Goedemorgen ook. Goedemorgen. En uh, nogmaals gefeliciteerd... Dankjewel. Goedemorgen, ben je, ben, je, uh, ja, eventjes, ben je wakker kunnen worden? Ja, hoor ja, jij. Ja, ja. Ja. Oh, <laughs> nou ja, we hebben natuurlijk ook uh, inside information... dat jij gisteren naar de toppers geweest bent. Ja. En als we dat zien, dan is dat altijd één gigantisch groot feest. Ja, dat was echt leuk. We waren met een bus, hè? Met een hele bus. <laughs> met een hele bus? Oké. Okay. Ja, nou, superleuk. Dat, in ieder geval laat je rijden. Dus Ik was voor de dichtdeur bij het wapen gisteren. Ja, we klopt. We proosten, maar, uh... <laughs> <laughs> nou, wordt het goed, Benzit. Ja, ja. Nou Gilles, um, hoe vond je het om uh, na de coronatijd weer een, uh, een uh, ondernemerschala te organiseren? Een echt groot ondernemerschala. Ja, ik vond het zelf heel erg leuk om het weer te doen. Maar ik vond het ook een beetje spannend. Omdat je dan uh, nou, ja, toch een beetje vergeet hoe het was eigenlijk. Ja. En uh, dan hoop je ook wel weer dat het ook wel weer wordt. zoals het, hè, zo, zo leuk als het was of het dan ook weer kan evenaren. En, uh, maar het was heel leuk om, het, om de voorbereiding weer te kunnen doen. En het ook op deze manier gewoon vol, volle bak zeg maar, tegenaan te gaan. Ja, het was ook uh, super druk bezocht. Ja, nou, ja. dat is ook zo'n onzekerheid. Die weet je nooit van tevoren. En ja. Het heeft echt de hele dag geregend en gewaaid en, nou ja, Dat is uh, allemaal kenmerken dat je denkt... nou, ik weet het niet, misschien blijven mensen wel thuis vanavond. Maar uh, nee, het was uh, gezellig druk. Ja. Ja, en en uh, Brigitte, hoe was de spanning op de avond zelf? Nou, dat ging eigenlijk um, uh, uh, verrassend goed. Want ik dacht, nou ja, ik kan het toch nooit winnen. <lacht> <lacht> dat vind je, dat is iedere elektriciteit in ieder geval. Ik, wat, wat zeg je? Dan zit je er heel relaxed in. als je niet. Nou, dat denkt, zat ik ook, ja. ja. ja. En een prachtige glitterjork, dat was wel heel geschikt om in te winnen natuurlijk. Ja, dat klopt, ja. Maar daar hou ik van, hè. Het vind ik wel leuk om even op in te haken, want wij noemen het al jarenlang een uh, ondernemersgala. Ja. Um, en dat hebben we eigenlijk ooit bedacht, omdat we vonden dat, za dat Zandvoort van alles is, behalve gala. Uh, de, de, de ondernemerskreden uh, bijeenkomsten die daarvoor waren, als we dit, dan was het altijd een beetje... Iedereen zijn eigen kloffie. En we dachten, laten we proberen dat nou eens een beetje te doorbreken. En mensen wat uh, netter te gaan aankleden. En dan noemen we het gewoon Gala. En dan, ja. Ja, dan is het gelijk: smoking aan, Gala jurk. Nou, de maar, eerste jaren ja. uh, liepen alleen Erik Koning en ik uh, in een smoking. En, uh, en ik één keer. En de meeste liepen in een coltre of een t-shirt of wat dan ook. En gewoon zoals we normaal ja. zijn is het antwoord. Maar toch merk ik wel gaandeweg, al die jaren dat het, uh, zeker deze editie. Ik heb, uh, ik heb me positief verbaasd in uh, hoeveel mooie jurk ik heb gezien... hoeveel mo mannen mooi aangekleed. Dus ja, ja. Uh, vind ik heel leuk om te zien. En ik hoor ook terug, want ik heb het ook gevraagd. Uh, veel mensen vinden het ook leuk om dat te doen. Ja. Het is niet dat het een soort gedwongen moedje is... maar dat is het gewoon leuk vinden om een avond netjes aangekleed... ja en Brigitte is dan, uh, ja, dat was de koningin van de avond uiteindelijk... maar dat was eigenlijk al uh, bij binnenkomst. Oh. wat ook de prijs voor de beste geklede vrouw... daar meteen een aan kunnen koppelen. Ja, laten we... <lacht> precies. Nou, wat ook inderdaad veel ondergenomineerde heel veel vrouwelijke ondernemers. Uh, hoe was dat voor jou, Brigitte, om dat te zien, uh, om uh, de, daar zo te staan? Ja, ik, uh, nou ja ik, ik, ik had dat pas door toen het uh, gezegd werd. Ik uh, kijk daar nooit zo naar. Ik vond het wel heel bijzonder, want het waren zeven van, de, zeven van de negen, geloof ik. Dus dat is wel leuk. Maar ik, uh, ik, ik had er niet zo op gelet, maar eigenlijk ik vond het wel grappig. Het geldt ja. bij hetzelfde, hoor. Ik had het ook pas een paar dagen voor de avond uh, dat iemand zei, jeetje, je hoop vrouwen, hè? Ja, dat je ja. zegt, inderdaad. Het is gewoon eigenlijk heel toevallig zo ontstaan. Ja. Maar wel leuk. Wel heel leuk. leuk. ontwikkeling. Ja. Ja. Maar het is niet gestuurd. Dat kan ik dus wel bij deze zeggen. Het is <laughs> gewoon echt spontaan zo ontstaan. Ja. En natuurlijk door alle zandvoorters dus, zijn ze genomineerd. Dus, ja. Ja. Ja, dat, is, dat vind ik sowieso het bijzonderste, hè? Want dat, dat genomineerd zijn, dat is gewoon het bijzonderste. Want er zijn gewoon mensen die zonder dat je het vraagt... gewoon uit zichzelf een hele brief naar de krant sturen... of een hele mail naar de krant sturen... waarom ze dan vinden dat je genomineerd moet worden. En dat vind ik zo bijzonder, dat vind ik zo lief. Ja. Ja, ja dat vind ik echt leuk. Ja, en je kreeg natuurlijk ook veel reacties uh, op je winst. Uh, wat is de mooiste? Nou, ik vind, ja, uh, ik, kan, uh, ik vind alles leuk. Ik heb nog nooit zoveel lieve en leuke berichten gekregen. Dat is echt ongelooflijk. Echt, <lacht> ik vind het... Ik, de, nu nog, ik werd vanochtend wakker. Ik denk, nou weer, het uh, is dus allemaal zoveel berichten en likes. En dat vind ik zo uh, geweldig. Mensen die ik niet, niet eens ken bij naam, maar ik denk van, wow. <lacht> ja, dat leeft toch wel. Gaan jullie het als het wapen ook nog vieren samen met uh, jullie vaste bezoekers? Mm, nou, dat hebben we gisteren gedaan, ja. sowieso, ja. met een hele okay. grote groep, maar um, en we hebben het donderdagavond ook nog gedaan in het Wapen, dus ik uh, kan eigenlijk geen drankjes in ieder geval meer zien, maar vanavond hebben we nog een cadeautje voor de vrienden van het Wapen, want die hebben we ook nog, dat zijn uh, bijna 100 mensen, vrienden van het Wapen, die krijgen vanavond cadeautjes, die zie ik dan vanavond ook allemaal nog, dus dat is wel heel erg leuk. Dus Dat hoorde ik aan het feesten. Nou, Brigitte, ja. even een, een gekke vraag natuurlijk. Maar uh, je hebt in het verleden ook eens een keer de, de Pride Award uh, ja. gewonnen. Ook een wisseltrofee. Ja. Uh, en op een heel uh, raar moment moet ik dan weer ophalen. Bij jou van de, van de bar afhalen. Uh, uh, en dit is een wisseltrofee. Dus uh, hij krijgt nu een eervolle plek. Um, en dan moet hij over een jaar gaat hij weer door. Nou, hij staat nu op de bar. Hij, het is echt. Het, zij hè? Het is super mooi. Ja, zij. Ja. ja. Uh, het, het is echt een super mooi beeldje. Maar ik hoorde van uh, Marcel dat Marielle heeft daar een uh, replicaatje van laten maken. Nou, dat wil ik dus ook. Oh, wat slim. <laughs> dan kan, kan het blijven als uh, herinnering. Ja, het beeldje is ik ooit door ons, uh, door de organisatie aangeschaft uh, als Wissel TV in, uh, in opdracht gemaakt door Noor Brand, die is de kunstenares. En het is een, een echt een, uh, nou ik weet niet of ik het materiaal goed zeg, maar het is een heel stevig zware uh, beeld. Uh, maar tot nu toe heeft elke winnaar uh, na een jaar dat hij moest inleveren zelf een replica bij haar besteld. En het is ja. dan een uh, wat lichtere uitvoering. En uh, uh, ja, dus maar ze uh, niet de enige, Ze hebben het allemaal gedaan. vanaf dus ja. Oh dan ja, nou dat uh, is dus dus niet niet. ik vind het echt, uh, maar het is echt ook een prachtig beeldje. Het ja. is echt heel mooi. Ja. Nou Gilles, <laughs> ja. hoe kijk je het, uh, vooruit naar volgend jaar? Uh, ja, dat vind ik nog wel vroeg om er uit te kijken. Ja. Maar het is wel... Uh, kijk, op zo'n avond gebeurt er van alles. En als organisatie probeer je het allemaal zo goed mogelijk voor te bereiden. En op de avond zelf merk je... Uh, er zijn er altijd genoeg dingen dat je denkt... Dat kan wel beter volgend jaar. Of uh, dat, dat, is, uh, dat pakt niet zo uit als we dachten. En er gaat wel iets fout. Dat kan natuurlijk altijd gebeuren, maar het is wel balen. Dus daar zijn we al wel gelijk over het nadenken. En ik heb uh, op de avond zelf ook iedereen rondgevraagd. Wat vind je ervan? Hoe vind je het geluid? Hoe vind je het, Hoe vind je het, Hoe vind je het licht? Hoe vind je de sfeer? Even, uh, ja, dus, uh, en dat neem je allemaal mee. Ook in de evaluatie uh, die ik uh, binnenkort ga houden met de organisatie. En dan, uh, dan laten we denk ik wel eventjes rusten tot, uh, tot volgend jaar zomer. En dan gaan we weer, uh, weer met volle energie uh, richting november. En misschien dan ook echt een uh, bindende dresscode, of niet? Oeh, dus dat, vind ik, lastig, ja. dat vind ik wel lastig. Dat ja, vind ik wel lastig. Je kan op de uitnodiging wel zeggen black tie. En dan uh, ja. gaan mensen zich er zo naar kleden. Ja, nou, misschien kunnen we het iets beter aankondigen. Nog uh, en, en, en zacht dwingend, maar echt verplichten <laughs> dat is niet helemaal mijn aard. Dus het, uh, nou. nee, het is een doorbouncer die zegt, doe even een strikje niet over, gaat weer naar buiten? Nee, ja, maar Het past, zou wel dat, mooi zijn als mensen zelf het idee zandacht. krijgen van, jeetje, ik loop er wel een okay. beetje uh, verkeerd bij. Want ik pas niet in het, uh, in, in het gereel, zeg maar. Ja. Dan is er natuurlijk, ontstaat het natuurlijk, dat zou ik mooi vinden. Oké, okay. uh, ja. Nou, ik, ik wilde nog wel even zeggen, het was ja. inderdaad een hele fantastische avond. Uh, het was mooi georganiseerd. Het was ontzettend leuk om ook iedereen met elkaar in gesprek te zien. Uh, er waren verrassend veel politici uh, aanwezig. Dus uh, veel raadsleden, ja. uh, wethouder, burgemeester... die ook gewoon met iedereen in gesprek konden om over dingen te praten. Dat is ook de kracht van de avond. Hè. Het is echt een netwerkavond. En het, uh, de, de, dat het zo druk is, is ook mede door de verkiezingen. We hebben negen genomineerden, die hebben allemaal een achterban mee... Of, ja. Uh, collega-ondernemers die graag willen weten wie dan uiteindelijk de winnaar wordt. Dus dat maakt wel denk ik waarom het zo druk is. Verder proberen we als organisatie altijd niet al te veel inhoud aan de, aan het, uh, aan de avond te geven qua uh, informatieoverdracht. Nee, daar heb dat merk je ook, ook voor, aan de ja. zaal. De zaal is zo enthousiast. Die vindt het zo ja. gezellig met z'n allen. Dat, uh, dat podium is leuk, maar uh, laten we vooral een bolle drinken samen. En dat is... Uh, en wat jij zegt, als dan het, de politiek zo ruim aanwezig is... daar zijn we ook heel blij mee. Want dat is ook precies de bedoeling. Dat je gewoon heel laat drempelig even kan sparren met een wethouder... of met een burgemeester of met je collega ondernemer Dus dan ontstaan elk jaar leuke uh, acties van ondernemers... die dat samen bedenken op die avond. Ja. Ja, dat is de kracht van deze avond, denk ik. Ja, het is ook een echt het schaal: hè? Iedereen praat met elkaar, iedereen kent elkaar. Nou ja, We vieren ook dat we, we ja. uh, ondernemers ja. uh, werken over het algemeen... vooral in de zomer het heel hard, hè, omdat het hier dan topdruk is. En niet dat ze in de winter niks doen, maar... Het is altijd een fijn idee om dan aan het eind van de zomer, begin van de winter... dan uh, momenten te hebben om met elkaar gewoon even... Ja, dat weer een mooi jaar achter de rug ligt... en dan uh, plannen maken voor volgend jaar. Nou, okay. daar kijken we natuurlijk naar uit, naar het volgende gala. Ja. Nou ja, tot, tot zover, denk ik dan. Uh, Brigitte, ook nogmaals bedankt dat je even aan de lijn wilde komen. En nogmaals gefeliciteerd. Zeker, nogmaals gefeliciteerd. Dankjewel. Mm -hmm. Dank en, en trouwens ook, via deze weg natuurlijk aan alle andere winnaars... maar dit de onderneming van het jaar springt natuurlijk altijd een beetje bovenuit, ja. Ik weet niet of je nog tijd hebt, maar dat is wel inderdaad uh, mooi om het nog even te noemen. Er zijn negen genomineerden. En ik maak me altijd een beetje zorgen. Dat er is er dan één winnaar, maar dan heb je dus ook acht die niet winnen. Dus ja, dat zijn er niet echt verliezers, maar ze winnen niet. Uh, maar ik merk nu ook wel weer uh, dat het zo sportief gaat onderling. Dat ze, uh, iedereen gunt, beziet de winst. Maar uh, ik kan me ook voorstellen, als je, als je eenmaal meedoet... en je staat die avond daar helemaal opgedeerd met je ja. achterban mee... Ja, dan wil je eigenlijk toch wel stiekem winnen en ja, daar kan er maar één winnen. Dus ik vind het daar wel mooi om te zien hoe dan die andere acht daarmee omgaan. En ik, uh, ik heb niet het gevoel dat iemand uh, boos is weggelopen en een uh, ja. uh, losbrief nee. gaat schrijven. Maar nee. ik, uh, dat vind ik heel sportief ja. en ook heel, toch wel knap. Uh, ondanks dat iedereen weet van uh, meedoen is uh, als dat fantastisch. Genomineerd worden is ook fantastisch. Ja, dat is echt. Maar de avond ja. zelf is het natuurlijk toch ja. En uh, blijft het spannend. Ja. ja zeker. Ja. Nou, ga er nog van genieten. Uh, vanavond weer ja. met uh, de vrienden van het wapen. Ja. Heel uh, Heel plezier. Dankjewel. Dankjewel. wel. weekend. Zelfde.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 The loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense. Thinking I'd be strong there But I was a fool Laying by the rules The gods make wrong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 The likes of me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 En goedemorgen luisteraars. Dan zijn we weer naar de winner takes it all van ABBA. Ja, we hebben het net ook al gehad over de jeugd heeft de toekomst. Dus uh, aan tafel zit de jeugd. Uh, studenten van MBO College Airport zijn uh, hier te gast uh, in Zandvoort. Die zijn hier drie dagen aan het trainen, vergaderen en allerlei andere dingen. Uh, Vraag eerst even om ze voor te stellen. Misschien kunnen ze dan ook vertellen wat voor opleiding ze daar op die school doen. En er wordt even gekozen wie begint. Ja, ja de voorzitter begint natuurlijk altijd. <lacht> nou, ik ben Kurtijn. Ik ben 19 jaar en ik doe de opleiding op uh, van amsterdam leefland College M Airport. De opleiding Aviation Operations Officer. Dankjewel. Goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Gurtje Randaasji, De jongen met een hele lange naam. Ik ben 18 jaar en ik doe de opleiding facilitair, manager leidinggevende niveau 4. Laatste jaar. En uh, ik ben de vicevoorzitter van Studentenraad Airport. Ik ben Mickey, ik ben 17 jaar, ik doe de opleiding stuur-stuurdes... en ik zit nu in mijn tweede jaar. Nou, goedemorgen. Uh, ik ben Mandy, ik ben 23 jaar. Momenteel doe ik uh, opleiding voor stuurdes, ik doe het versneld... en ik zit nu uh, in mijn tweede jaar momenteel. Uh, jullie zijn allemaal in Zandvoort... en uh, de dames die hier aan tafel zitten, die hebben hier ook gewerkt. Uh, de, de, de man, de opdrachtgever, zit hier nog achter ons... van het ondernemerschale, Gilles Kok. Uh, was dat jullie eerste keer? Uh, ja, dit was uh, niet onze eerste keer voor hostsuren die we hebben moeten lopen... maar wel onze eerste keer bij een uh, ondernemersgala. En uh, ja, het was wel vrij interessant... want we wisten eigenlijk niet echt wat ons te wachten viel. En uh, ja, we kwamen binnen en we werden al uh, ja, hartelijk verwelkomd. En uh, de avond verliep fijn en het was uh, heel fijn. Was het leuk om te doen? Was dat een leuke sfeer? Ja, zeker. Het was een hele gezellige sfeer. En natuurlijk uh, er is best wel wat spanning van wie gaat er winnen. Maar uiteindelijk uh, zijn er eigenlijk allemaal winnaars... En dat is wel mooi om te zien. Dat is fijn om te horen. En uh, Quintijn, jij bent hier uh, aanwezig geweest... toen er een contract getekend werd... tussen uh, MBO College Airport en de gemeente Zandvoort. Ja, klopt zeker. Ja, en waar was dat contract voor? Voor de samenwerking tussen de gemeente Zandvoort en de school. Om, uh, als er uren nodig zijn, stages nodig zijn... binnen de gemeente Zandvoort... dat we, wij als school die leveren aan de gemeente Zandvoort. Ja, en uh, uh, Guru, kan ik jou eens vragen, is, is het belangrijk dat uh, bedrijven uh, en gemeentes... en instellingen een verbinding hebben met de school... Zeker weten, want natuurlijk Zandvoort, als, als je bijvoorbeeld iemand op school hoort van ja, er bestaat Zandvoort. Nou, ik denk dat veel mensen niet weten dat er überhaupt stagebedrijven daar zijn. En uh, me, meestal uh, solliciteren veel studenten op uh, Schiphol en op die omgeving, maar Zandvoort bestaat ook hoor. Dus, uh, dus uh, studenten kunnen daar ook zeg maar door de contract die is uh, gesloten met de Zandvoort kunnen ze ook zeg maar daar stage lopen. En het biedt ook uh, ruime kennis hier. Ja. En daar kan je ook nog ervaring op bouwen. Er zijn ook uh, vergaande plannen uh, in die samenwerking. We hebben uh, de afgelopen jaren samenwerking gehad met NH Hotel... waar uh, stages lopen, uh, centerparks, waar uh, ook stages lopen... en waar, mensen, uh, waar we ook slapen als studentenraad. Um, maar ik heb ook gehoord dat er zelfs een plan is... voor iets met een beachclub. Weet iemand daar iets van? Ja, klopt. Vanaf maart gaan wij een beachclub openen... met samenwerking tussen gemeente Zandvoort en de... MBO College Airport, ja, meer weken kan ik ook er maar niet over vertellen. Ja, hij, en, hij komt open. En, maar de beachclub die is dan uh, voor studenten om daar te gaan liggen... of gaan die daar ook iets doen? Denk uh, uh, De beachclub uh, gaat gerund worden door uh, de studenten van MBO College Airport. Ja, dus dat betekent echt een werkervaringsplek... waar jonge mensen dus uh, aan de slag kunnen gaan. Nou zegt iedereen, MBO College Airport staat in Hoofddorp. Uh, heel veel studenten uit Zandvoort die studeren daar en heel veel mensen lopen hier hostages. Uh, zijn er nog meer projecten die jullie kunnen noemen van, uh, waar mensen bij ingezet worden? Formule 1, zo'n hele grote. Ja, wat, wat deden mensen bij de Formule 1? Nou. Ja, die, uh, die, die uh, gingen de mensen gewoon naar het circuit sturen. Die stonden op stations, station, stonden op drukplekken om de weg te wijzen. Ja, dus als een soort cityhost uh, in, uh, in Zandvoort uh, actief... Uh, en uh, hoeveel studenten zitten er op, de, op dat college? Hebben we wel genoeg stagiairs om hier aan het werk te, te zetten? Zeker, dus we hebben ongeveer 4000 studenten op het college zitten. Dus we hebben middag genoeg mensen die hier kunnen stage lopen. Oké, okay. mensen vragen zich af hoe oud zijn de studenten op het college? Van welke leeftijd tot welke leeftijd? We zitten hier al een, best wel een verschil. Uh, nou ja, de meesten die komen al zeg maar, van een uh, voortgezet onderwijs af. Dus die zijn meestal 16, 17 als ze daarvan afkomen. Uh, ik zelf ben dan 23. Dus ik ben wat later uh, in het mbo. Maar ja, je kan wel verwachten dat je met 16, 17 jarigen uh, de opleiding begint. Ja. Ja. En dan nou zeggen mensen vaak, uh, jonge mensen die uh, snappen dat allemaal niet zo, of die zijn hebben geen discipline en uh, dat soort dingen. Voordeel bestaat nog wel wat de jeugd betreft. Uh, is dat een terecht geluid? Of zeggen jullie van ja, we zitten allemaal in het beroepsonderwijs, we zijn wel. Uh, nou, daar ben ik helemaal niet mee eens. Want uh, natuurlijk, wij zijn uh, vanaf van kleins af aan begonnen. We, we zijn allemaal hier klasvertegenwoordigers. Dus vandaar dat we nu ook uh, uh, in de studentenraad zitten. En dat is al een heel grote achievement wat we hebben bereikt. Dus uh, daar kunnen we zeker trots op ons zijn. Van, uh, dat er MBO bijvoorbeeld de, we horen wel veel in het nieuws van dat mbo veel neer wordt gehaald. Maar wij zijn de toekomst. Kijk, dat is een hele mooie uitspraak die ik daar hoor. Uh, die ook bevestigd werd uh, tijdens een congres waar ik onlangs was uh, met minister Dijkgraaf. Die uh, vertelde dat hij uh, heel veel aandacht gaf aan het hbo en de universiteiten. Maar dat hij extra aandacht en ook extra geld, een aantal miljarden, wil uitbesteden aan, uh, aan het mbo-onderwijs. Uh, en nu zitten jullie in de studentenraad. Wat doet een studentenraad? Ja, veel vergaderen over wat aan de hand is. Wij moeten sowieso een goedkeuring over de begroting geven over de school. Ja, en, we kijken, en we luisteren naar studenten of ze daar problemen hebben. En proberen ze die zo goed mogelijk op te lossen voor de studenten. En is dat allemaal een beetje te doen uh, voor jullie? Een begroting van zo'n school met uh, 4000 studenten. Dat zal heel veel geld zijn. Is dat allemaal een beetje te volgen, te begrijpen? Jullie, voelen jullie hier gehoord? Ja, zeker. Ja, zeker. We worden goed uh, begeleid. Dus dat is ook wel fijn. Je wordt niet in het diepe gegooid. Dus uh, het is allemaal heel fijn. Ja, voor de luisteraars, om heel eerlijk met u te zijn. Uh, ik vind het heel erg fijn dat dit gezegd wordt. Want ik ben ook de coach van de studentenraad. Uh, de meeste mensen weten dat ik daar ook werk op, uh, op MBO College Airport. Uh, en vandaar ook dat uh, misschien ik als een soort uh, radar een verbinding tussen Zandvoort en, uh, en uh, MBO College Airport tot stand te brengen. Maar dat kan alleen maar met behulp van goede studenten die zich daar ook voor inzetten. Dat mensen ook weer teruggevraagd worden. Wat denken jullie? Nou, we hebben hier iemand zitten... Uh, gaan we volgend jaar weer gebruik maken van uh, host uh, op het ondernemerschale. Heel graag. Is goed of ja. ja. En ze zagen er uh, zo niet net zo goed of beter uit dan uh, de gasten zelfs, in uh, uniform. <laughs> <Ja>. <laughs> ze pasten prima in de atmosfeer, uh, die, avond. <laughs> ze in de atmosfeer uh, die we wilden bereiken op die, ja. uh, op die avond. Het zijn allemaal dingen die jullie zelf zeggen. Dat is heel erg leuk om te vertellen. Wat is jullie ervaring van Zandvoort? Je bent nu hier. Het is iets wat kouder, uh, maar het schijnt dan een zonnetje. Hoe is Zandvoort? Nou ja, ik ben al vaker geweest om ook uh, dingen bij te wonen. Zoals uh, astigheid van de oude wethouder. Ja. Uh, kijk waar we nog meer bij geweest gaan gooien. We hebben hier meerdere teambuildings gehad. gaat. gehad. Het is een hele plek. Een hele fijne plek om gewoon lekker rond te wandelen. Ik ben ook in de zomer geweest hier. Nou... Het strand het zit bom en bom vol, maar het is toch als lekker. Met z'n allen bij elkaar, zij muziekje aan, baltje stappen. Nou, dat is genieten. En dat is ook een mooi beeld van Zandvoort. En ja. natuurlijk de Formule 1 hier. Dat is een beeld dat iedereen voor Zandvoort. En Goeroe, jij was ook de gast uh, deze zomer in Zandvoort. Uh, en terwijl andere studenten aan het werk waren. Nou, ik kreeg een uitnodiging dat ik uh, ben uitgenodigd voor een, uh, ja, laten we zeggen... De, receptie, de, ja, de zomerreceptie voor de, van de voor gemeente. De zomerreceptie van de gemeente. En ik vond het super leuk om daar natuurlijk aanwezig te zijn om mee te maken van hoe het antwoord nou daadwerkelijk is. En uh, ik voel me zeer gerespecteerd hier. Want de eerste keer toen ik in Zandvoort was gekomen, was het de eerste teambuilding. Dus ik kom hier nooit in het strand of zo. Maar het is wel echt heel koud op dit moment. Maar uh, daar moet ik nog even aan wennen. Maar uh, ja, ik vind het heel leuk. De eerste dag uh, gisteren hadden wij een uh, bezoek gebracht aan de gemeentehuis in Zandvoort. Dus uh, we werden ontvangen door de burgemeester. Dus dat was zo. Wie ontvangt nou de burgemeester? Bijna niemand gewoon. Dus uh, dat vond ik gewoon echt uh, heel erg gaaf. Dat we dat mogen meemaken. En uh, vooral ja, met uh, studentenraadsleden. Ja. Jullie voelen je dus wel welkom in Zandvoort? Ja, zeker. zeker. Het is een hele gezellige sfeer hier. Mensen groeten op straat. Ben ik persoonlijk niet echt gewend. Dus uh, het is echt een beetje dat dorpsgevoel. Uh, iedereen kent iedereen volgens mij ook. Dat zag je ook op dat ondernemerschala. Ja. Iedereen kent elkaar een beetje hier. Dus uh, dat is wel heel gezellig. En is dat, uh, ook, vind je dat ook niet bijzonder... Uh, als je bedenkt dat er hier ook wel zo'n 4,5, 5 miljoen toeristen per jaar komen... dat dan toch uh, die sfeer zo gebleven is? Ja, dat is best wel apart om te bedenken. Echt een dorp, hè? Ja. En jullie komen weer terug? Ja, ja zeker. zeker. Ja, zeker. Ja? En wat is het hoogtepunt van jullie weekend? Wat is het leukste wat jullie hier doen? Behalve de cursussen, trainingen, werken, lezingen. Ik denk met elkaar gezellig, hapje eten. En gewoon spelletjes doen met elkaar. Dat is wel het leukste, gewoon met elkaar zijn. Echt een team vormen. Ja, jullie kenden elkaar nog niet allemaal heel goed. Dus je bent ook een teambuilding aan het doen, begrijp ik. Ja, zeker. Nou, dan dank ik jullie wel voor jullie komst hier in de studio. En zie je veel meteen, Roy. We gaan nu even naar een muziekje luisteren... en dan gaan we praten over de nieuwjaarsduik... waar jullie ook allemaal voor uitgenodigd zijn om deel te nemen. Oké, okay, nou, uh, misschien komt het nog, weer nog weer iets langs. kouder. Nog wat kouder, Nou, voor de afsluiting wil ik even Roy heel erg hartelijk bedanken. Om de... hm? ja? Nee, ja, ga ja. maar. Oh ja, ik wil Roy heel erg hartelijk bedanken dat we hier mochten zijn en dat we natuurlijk ja dat hij heel veel connecties heeft in Zandvoort en dat we zo'n mooie meneer, prachtige man hebben meegemaakt hier in Zandvoort en daarvoor willen wij zeg maar een applaus geven. Ja, Dank je Heel Erg bedankt. God bless you. <laughs> She's so sophisticated, she's got like 15 college degrees She likes to keep it complicated, and now I'm way out of my league She's got a PhD in musicology, she plays me, oh. Till the hey -ha, hey -ha. Until the sun comes on Until the sun comes on She got me so messed up And all my friends, they tell me I'm her number one yeah. Only till the sun comes on She love to chat me up And then she pick me up Then everything becomes corrupt But the lion toughen up Now we're breaking up No more snuggle up Now we're waking up Oh, I want She's got a PhD in heartbreaking melody She plays me in all the minor keys Sounds just like I made it I'm a number one but Only till the sun comes up Uh, met uh, Intul the Sun comes up. Ja, dat is natuurlijk ook wel eens even wachten in Zandvoort. Totdat de zon weer opkomt. Maar die is uh, zeker doorgebroken, Roy. Ja, de zon is uh, opgekomen. Um, en we hadden eigenlijk gepland dat we zouden gaan praten over de nieuwjaarsduik. Ja. Ja. Uh, de temperatuur geeft wel alvast een beetje aan uh, waar we ons, op, op ons kunnen voorbereiden. Uh, maar misschien is het niet helemaal goed gegaan in de communicatie. Maar het belangrijkste punt was eigenlijk dat ze een oproep wilden doen voor vrijwilligers. Ja. Ja, die zoeken ook mensen inderdaad. Ja, dus ja. mensen kunnen op de, op de krant uh, uh, altijd of, of via ZFM laten weten... dat ze interesse hebben om als voorwilliger mee te doen. Uh, en dan kunnen wij uh, praten over iets anders... wat niet op het programma stond, nee. of een klein beetje. Ja, World Pride. Ja, World Pride. Ja, dat is over, uh, over drie jaar alweer dan, 2026. Ja. Uh, komt dat naar Amsterdam. Dat was natuurlijk, uh, begin deze maand werd dat bekend. Uh, en... Pride at the Beach is altijd al uh, zes jaar lang verbonden aan de, dat feest in Amsterdam. Dus ook World Pride in Zandvoort over drie jaar. Ja, dat is heel erg bijzonder. Uh, en het is ook dubbel bijzonder, vind ik zelf. Omdat, uh, voor de luisteraars die dat niet weten... maar World Pride is een supergroot event. Dat duurt ongeveer twee weken. En dat is in allerlei landen in de wereld. En daar gaat net als bij het voetballen of de Olympische Spelen... moeten steden een, een, een, een bot uitbrengen. En dan wordt er een verkiezing georganiseerd. Dit jaar in Mexico. Uh, waar Orlando in Florida met mooi weer en mooie stranden. Ja. Uh, en Zandvoort uh, en Amsterdam. maar Amsterdam en Zandvoort met ook ja. mooi weer en mooie stranden... Uh, uh, met elkaar in concurrentie moesten. Ja, toch wel altijd heel bijzonder. Hè? Want je denkt dat, oh ja, die grote steden en zo... die zullen dan wel het binnenhalen. Maar toch, uh, ja, Amsterdam dan ook. En uh, wat, ik, wat me daar wel aan opviel is, uh, uh, toen het nieuws naar buiten kwam... dat de organisatie meteen zei van... hartstikke belangrijk, we willen meteen weer een gidsland worden. Met, met dit evenement. Dat vond ik wel een, mooie, een mooi statement ook meteen van... oké, okay, blijkbaar zijn we nu, uh, hebben we nu nog veel werk te doen zeg maar, uh, op dat terrein. Ja, ja, dat denk ik wel. En uh, uh, het is ook de viering uh, van het jubileum van uh, openstelling van het uh, huwelijk... Uh, voor uh, mensen van hetzelfde geslacht. Hè? Dus uh, dat zogenaamde Hopenhuwelijk. Dat ja. is pas 25 jaar uh, in 2026 dat dat kan. Ja. Ja. dat gaan we ook vieren. Ja, dat zeker. Dat gaan we, gaan we vieren. En uh, ook in, uh, in Zandvoort dan. Uh, en komend jaar is het dan 2023. Dan vindt hij in Sydney plaats. In uh, Australië, de World Pride. Uh, maar ja, dat is natuurlijk een stukje verder weg. Ja, uh, ja, we hebben er nog een paar te gaan. 2023 is in Sydney. 2024 is in Washington. Uh, uh, en 2025 is nog onbekend waar die is. Maar 2026 26. is het in Amsterdam, ieder geval uh, in Amsterdam en Zandvoort. Uh, en dat betekent natuurlijk ook gewoon dat wij uh, groots uit moeten pakken. Maar dan, dan moeten we het, we hebben altijd geluk gehad met het Pride Weekend dat het fantastisch weer was. Maar dan moeten we straks dus twee weken fantastisch weer. Uh, ja. Reserveren. Nou, ik denk dat we wel gaan zorgen dat we in die twee weken uh, een aantal dagen zullen we, uh, bij ons allerlei dingen zijn. Um, en er is dus ook meer aandacht dan ook voor inhoudelijke dingen. We hoeven niet alleen maar grote feesten te organiseren. We gaan natuurlijk wel een kletterend feest organiseren. Maar we gaan ook zorgen dat er allerlei uh, inhoudelijke dingen zijn waar mensen naartoe kunnen. Ja, ja, ja, ja superleuk, supergoed. En ja. Uh, ja, we hebben er nu al zin in eigenlijk. Ik heb er heel veel zin in. En, uh, ja. Ja, de, je zit natuurlijk ook bij de organisatie van, uh, van Pride at the Beach... Uh, uh, bij de stichting uh, LBTNC... Maar zijn jullie daar dan nu al mee bezig? Of? We zijn daar nu al mee bezig. En uh, uiteraard hebben we ook op het ondernemingsschala uh, al de nodige dingen besproken. Uh, het innovatiefonds uh, staat uh, uh, klaar om ons te helpen. Uh, de gemeente Zandvoort uh, is, uh, is er klaar voor. Uh, wethouder CREV voor het toerisme is er uh, bij betrokken. De burgemeester die LABTI beleid in zijn portefeuille heeft. Uh, alle mensen zijn uh, blij verrast dat, uh, ja. dat, dat, dat uh, Amsterdam... World Pride 2026 krijgt. Daar komen ook 4,5 of 5 miljoen extra bezoekers voor naar Amsterdam. Ja. Ja, ik las dat, uh, dat, dat in New York uh, vorig jaar uh, 5 miljoen bezoekers uh, kwamen. Ja. Dat is echt bizar. Dat kan je echt niet voorstellen. Daar is dan de, nou ja, komt natuurlijk niet allemaal naar Zandvoort, maar daar is de Formule 1 niks bij. Nee, als er 10% van <laughs> ja. komt, dan heb je de Formule 1 qua bezoekersaantal ja. in ieder geval overtroffen. Uh, en daar vind ik dat wij als uh, Pride to the Beach bestuur ook voor, uh, voor moeten gaan. Uh. Ja, ja, zeker. Mooi. Uh, ja, Roy, dan zijn we eigenlijk alweer, uh, is het alweer bijna 12 uur en dan gaan we de mensen een fijn weekend wensen. Ja, we kunnen de mensen gaan bedanken. Uh, uh, ik bedank in ieder geval uh, iedereen die hieraan heeft meegewerkt. En eigenlijk zijn wij dat zelf. <laughs> ja, ja. Uh, en op de achtergrond heeft Hans Botman, die de redactie doet, natuurlijk nog wel uh, meegekeken. En uh, tips aangeleverd en voorbereidingen gedaan. Zeker. Uh, ik vond het heel leuk weer om samen te werken, Jalmer. Ja, Bedankt altijd, uh, voor de techniek gezellig. en de muziek. Ja, zeker. Ja, met een beetje tips van jou af en toe. Hè? Zoals deze, Down Under... Om mooi af te sluiten. Ja, om mooi af te sluiten. Uh, mooie zaterdag nog. En volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde zender, alleen andere stemmen. Fijn weekend. Fijn weekend. I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. She said, Do you come from a land down under? Can't you hear, can't you hear the thunder? You better run, You better take cover Buying bread from a man in Brussels He was six. six foot four and full of muscle